Het weeralarm dat was afgegeven vanwege de gladheid is ingetrokken. Door de gladheid en de mist was de ochtendspits druk. Rond 8 uur stond er 400 kilometer file. Automobilisten hebben zich tijdens de ochtendspits goed aangepast aan de omstandigheden vindt Rijkswaterstijd. De gladheid waarvoor werd gewaarschuwd heeft nergens geleid tot ernstige ongelukken. Wel is er blikschade door slippartijen en kleine aanrijdingen. De AWB verwacht geen grote drukte tijdens de avondspits. De gemalen in Friesland worden weer aangezet. Het waterschap Friesland zegt dat de dooi kan leiden tot hogere waterstanden in de polders. Daarom is besloten de gemalen stapsgewijs weer in bedrijf te nemen. Ook de gemalen in het westenkwartier in Groningen worden weer aangezet. De maatregel veroorzaakt stroming in het water waardoor het ijs onbetrouwbaar wordt. Justitie in Assen gaat een politieman vervolgen voor schending van zijn ambtsgeheim. De man wordt ervan verdacht dat hij informatie uit het politiesysteem heeft gedeeld met zijn dochter en haar vriend... De vriend is verdacht in een onderzoek naar gewelddadige overvallen in Emmen en Schonebeek. De korpschef in Drenthe was erachter gekomen dat de agent informatie over de strafzaak had doorgespeeld. Tegen de man loopt ook een disciplinair onderzoek. Hij is voorlopig geschorst. Mensen die vragen hebben over een belastingaangifte kunnen die voortaan ook stellen via Twitter. Via Twitter-account zal geen vertrouwelijke informatie worden uitgewisseld. Mensen kunnen er alleen terecht voor algemene vragen. Vorig jaar was er al een proef met een Twitter-account van de Belastingdienst. Toen beantwoordde de fiscus 1700 tweets. In dezelfde periode waren dat er ruim 1 miljoen telefoongesprekken. Het weer, bewolking, lokaal valt wat motregen. Vanuit het noordwesten volgt vanmiddag een regengebied. In het zuidoosten kan dan sneeuw of natte sneeuw vallen. Middagtemperatuur komt uit tussen plus 3 in Limburg en plus 6 op de Wadden. Dit was het NOS. Studiesonbakker van de ANWB.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 Ik ben Jenny van Petergem met uh, Zandvoortse Zaken. En ik spreek vandaag met Melanie Skots van Orangerie Beauty Zandvoort. En uh, ja, vertel eens iets over de geschiedenis Melanie. Hoe is dat ontstaan, dit, uh, dit bedrijf eigenlijk? Hè? Dat, dat klopt. Uh, uh, nou, de, uh, de naam Orangerie Beauty Zandvoort komt van Hotel De Orange. Uh, die stond op de boulevard. In 1942 uh, uh, is die uh, platgebombardeerd. Uh, er zat een, uh, een glazen pui uh, zat daar aan en dat heette de Orangerie. Mm -hmm. um, ik, uh, dat was een heel, heel mooi hotel, een heel mooi statig hotel en dat, dat, dat sprak me aan. Uh, beauty staat voor dat iedereen uh, heeft een schoonheid uh, van binnen... En dat ik daar een deeltje van mag zijn om dat uit te laten stralen. Dat vind ik gewoon een heel mooi gegeven. Dus vandaar Orangerie Beauty Zandvoort. Ja, dat, dat mooi. Je hebt je dus helemaal verdiept in de geschiedenis. Klopt, dat Zandvoort eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, het is Zandvoort, het is eigenlijk nu sinds zeven jaar, ja, echt een, een plekje in, in ons hart heeft het gekregen. En uh, het is uh, voor ons uh, iets heel belangrijks. Dus vandaar dat ik uh, toen ik de keuze had om uh, mijn bedrijf te gaan beginnen. Uh, dat het voor mij ook heel belangrijk was dat het ook in de naam van mijn bedrijf zou zijn. Uh, maar dat het ook in Zandvoort uh, gevestigd moest zijn. Dus dat ik dat ook ah, gewoon heel belangrijk vond. Ja, ja wat leuk. Ik, zag, ik heb zo'n hele mooie folder van jou ontvangen. Ja. En uh, daar, ja, daar staan een heleboel... Uh, ja, een heleboel behandeling op ook, hè? Klopt. Heb jij uh, dat allemaal, uh, dus in de aanbieding, zeg maar, kunnen we kunnen dat allemaal bij jou volgen. Klopt. En, kan je iets over vertellen welke aanbieding ja, we echt moeten proberen? Ja, nou, het is zo dat uh, uh, ik doe uh, uh, ja, behoorlijk wat facetten. Uh, de manicure, pedicure, de massage, de schoonheidsbehandelingen. Uh, wat uh, uh, nu uh, uh, toch wel een hot item is, uh, dat zijn uh, de shellac nagels. Dat is van het merk uh, C&D. En dat is een nagelak uh, wat drie weken heel lang uh, blijft zitten. En het enige wat je dus gaat zien is een stukje uitgroei. Uh, en daarbij is het hyperhomogeen. Dus het is geen kunstnagel, uh, maar het is een speciale finish... ...voor over je nagel, wat heel mooi blijft zitten. Mm -hmm. En dat is in een legio van kleuren te krijgen. Uh, echt uh, ontzettend leuk voor een, een, dat je zegt van goh, ik heb een gelegenheid. Uh, maar er zijn ook klanten die het al heel trouw bijhouden... ...omdat ze het gewoon leuk vinden om altijd mooi verzorgde nagels te hebben. Uh, voor de zomer uiteraard ook heel leuk voor de t-nagels uh, die eraan gaat komen... Uh, en daarbij uh, is uh, ook de pedicure voor mij uh, echt een, een, een belangrijke pilaar. Uh, ik vind het ook gewoon ontzettend leuk om te doen. Uh, daarbij uh, vind ik bij, het, bij alles wat ik doe, de uh, value for money. Dat je zegt van, je geeft een hele goede kwaliteit uh, voor een hele redelijke prijs. Uh, dat je niet ergens een concessie gaat doen, dat je alle kwaliteit in je behandeling legt, uh, maar voor een hele goede prijs. Bijvoorbeeld uh, de vaste prijs voor mijn pedicurebehandeling uh, is 19 euro. Hm. Hoe kan je dat doen voor zo'n prijs? Want als ik dat zo zie, je hebt zoveel mooie materialen ook staan, heel mooi ingericht. Dat vind ik toch bijzonder, Ja. Ja, het is ook de, de bedoeling eh, om eh, juist ook echt eh, een, een, f, ja, fulltime bezig te zijn. Dus niet zomaar voor een paar dagjes dat je zegt ik doe het erbij. Ja. Eh, en daardoor kan ik ook zorgen dat ik mijn prijzen heel scherp hou. Ja. Zonder dat ik ergens een concessie doe. Ja, nou, dat is wel heel uniek voor Zandvoort denk ik. Ik lees hier ook iets van een speciale manicure minks. Wat is dat? Nou, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Uh, het is een uh, folie uh, die je warm maakt. En die folie die hecht zich aan een natuurlijke nagel. Uh, verder geen enkele beschadiging of wat ook. Na twee weken laat het los. Uh, ontzettend leuk wanneer je een itemparty hebt. Uh, bijvoorbeeld uh, dat de dresscode uh, black and white is. Uh, dat je dan zegt van nou ik heb zwart-witte nagels. En uh, dat breng je aan dan door middel uh, van die folie met dat decem. Uh, ik ben één, uh, uh, twee lampen van Mink zijn er in Nederland aanwezig... waarvan ik één uh, lamp heb. Uh, en uh, die zorgt ervoor dat die folie dus de juiste temperatuur krijgt... voor de aanhechting aan de natuurlijke nagel. En het geeft een ontzettend leuk ludiek uh, effect... Dat je ook echt zegt voor zo'n gelegenheid, of voor iemand die zegt ik wil iets aparts, ik, ik ja. vind dat gewoon hartstikke leuk. Geeft dat iets, ja, iets heel aparts, dat is echt heel leuk. Ja, dus het is iets heel moois. Ja. Eigenlijk ook wat nieuws misschien Klopt. in Nederland. Ja, ja, er zijn nog maar heel weinig bedrijven die het überhaupt doen. En uh, ik ben daar een van de weinigen van. Uh, dus uh, ja, dat, dat is wel heel bijzonder. Ik ben ervoor naar uh, Zon geweest. Uh, dat is in Brabant. Uh, want ik had haar uh, op internet had ik het gevonden en ik dacht van dat wil ik. Ik wil dat graag aanbieden. En uh, ook om het te onderscheiden uh, in Zandvoort en omgeving. Uh, vond ik het belangrijk om dus uh, ook, ook dit soort dingen te hebben, omdat het duidelijk wel een toegevoegde waarde geeft voor mensen die zeggen van, hé, hey, ik wil net even iets anders. Ja, ja. Oh, dat is wel heel bijzonder. Naast de nagels, dus uh, dat is de manicure en de pedicure en de minst manicure, heb je ook nog zie ik speciaal voor de mannen de manicure dat is ook wel uniek <lacht> interessant voor denk ik tenminste ja ik ken de mannen ja. niet uh, wat betreft al hun nagels natuurlijk maar uh, ja hoe gaat dat dus komen de mannen op ja, af ja. ja het is niet zo het, het is een opkomst nu uh, uh, je zag dus eigenlijk dat uh, nou ja, het was toch een beetje taboe. Uh, mannen die uh, voor hun nagels zorgden. En, ja, dat, dat, dat moest uh, toch allemaal uh, ja, wat meer basis uh, blijven. Dus uh, dat, dat was niet echt stoer. Maar je ziet dus duidelijk wel van, uh, dat nu uh, we er toch heen gaan. Dat, uh, uh, dat het dus wel uh, mag en dat het belangrijk is hmm. dat stukje verzorging. En daarbij hoort dus ook die quick manicure. Dat je dus zegt van, nou je zorgt in zonder poespas uh, dat je de nagels uh, mooi verzorgt. En daar komen mannen op af. Dat is, het is niet zo dat het mijn grootste doelgroep is. Uh, maar het is een hele leuke aanvulling. Ja. En daarbij ook weer belangrijk dat je dus iets aanbiedt. En dat je je ook weer onderscheidt. Want ook daarbij ben ik een van de weinigen die van Man Cure ook de speciale mannenproducten in huis hebben. En dat is wel belangrijk, want de mannenhuid, de mannenagel, die is gewoon net weer iets anders qua samenstelling. Dus vandaar dat het ook wel belangrijk is dat je daar de juiste producten voor in de praktijk hebt. Ja, oh, dat is wel heel bijzonder om te horen. Ja. En dat doe je dan ook voor de mannen het gezicht? Ja. Oh, dat doe je er ook nog bij? Ja. ja. En uh, daarmee heb ik ook uh, voor de pedicure... ...ook uh, speciaal uh, van Strictly Pure... Uh, uh, ...de 100% man. Uh, dus op het moment dat de heren komen... ...dan krijgen ze ook, uh, worden ze alleen behandeld met producten... ...die ook specifiek geënt zijn en gemaakt zijn voor de man. Ja. Uh, alle producten uh, die ik gebruik... Uh, ...die zijn op natuurlijke basis... Uh, dierproefvrij behalve uh, de acrylproducten die ik gebruik uh, voor de kunstnagelsystemen dat is van C&D, dat komt uit Amerika uh, maar dat, uh, dat kan dus helaas niet op uh, natuurlijke basis nee. dus, uh, uh, maar de rest van al mijn producten wel en uh, die worden ook gemaakt in Nederland uh, ik heb uh, bijvoorbeeld voor een uh, massage uh, gebruik ik uh, ostracine en uh, dat is ook een speciale massageolie die in Limburg wordt gemaakt. Okay. En heel toevallig is dat nou. een jongen uit Haandum die dat produceert. Ja, dus, oh, dat is makkelijk in de buurt. Ja, wat dus is... dat is makkelijk in de buurt. Ja, ja, ja, dat is heel leuk. Dus ik had dat gelezen in een ja. artikel. Wat en de... zo ben ik met hem uh, terechtgekomen. Ja. Ja. Nou, zo zie je. Soms is het dichterbij Weet dan je de... denkt. Ja, ja. Uh, ja, wat is nog meer het verschil tussen jouw zaak en een andere zaak? Bijvoorbeeld... ...in het zandvoort... ...of in de manicure, pedicure ja, ja. soort. Nou, het, het verschil uh, is... Um, ...wat ik heel belangrijk vind... ...is uh, dat je uh, je onderscheidt... ...door middel van de producten... ...door je kwaliteit... ...en door je prijs. Mm -hmm. uh, dus uh, het is een combinatie van dingen. Uh, daarbij uh, vind ik het ook heel belangrijk... Uh, uh, ...dat je dus uh, ten alle tijden... ...ook een hele goede service geeft... Ja. Uh, en niet uh, dat je zegt van nou het is tot aan de deur. Uh, maar dat het ook net even wat verder gaat. Ja. En uh, dat uiteindelijk die klant die dus door die deur gaat en die gaat naar buiten, dat is je belangrijkste uh, promotie. Ja, het is zeker? Uh, mond op mond ja, reclame, het is, is de beste reclame ja. uh, die je kunt hebben. Dus uh, wat dat er gaat is een tevreden klant heel belangrijk. Ja, wat me ook opviel dat is dat je heel vaak open bent, hè? Ja, klopt. Maar hoe, hoe zit dat? Waarom doe je dat? Nou, ik, dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind... dat wanneer je zegt van... goh, ik wil iets aanbieden voor de klant... dat je dan ook op de behoefte van de klant dat je open bent. Dus wanneer er een... Het is wel altijd op afspraak... want dat, dat werkt gewoon heel goed... Uh, uh, maar dan is het uh, dan zijn de openingstijden die zijn heel ruim en zeven dagen in de week, ja, geweldig. dus uh, mogelijkheden ja. genoeg, ja. dus dat is voor de mensen natuurlijk heel prettig om te weten van nou ik kan er altijd terecht, zelfs op zondag ja. of op avonden ja. en uh, ja, dan weten de mensen van hé hey, daar kan ik tenminste altijd terecht mooi See? You. Life of the Unexplained I walk through your walls Would you bed on my chains? Yes, I will. Uh -huh. Ik ben van Petergem, Zandvoortse Zaken en ik spreek met Melanie Scott van Orangerie Beauty Zandvoort. Uh, Melanie, je hebt misschien ook samenwerking met andere bedrijven gezocht in Zandvoort. Kan je daar iets over vertellen? Ja, uh, ik uh, heb een samenwerking met uh, Club Nautiek en uh, we hebben een heel leuk uh, arrangement samengesteld uh, in combinatie met een proeverij. Uh, dus die zal op uh, onze beide websites uh, worden we, uh, uh, geadverteerd. Dus dat is heel leuk. Dat is ja. ook iets uh, wat we voor lange termijn uh, uh, willen, uh, willen hebben. En dat we dus gaan kijken naar verloop van tijd, mogelijkwijs dat we hem wat aanpassen. Dat we zeggen van nou, we, we ja. hebben nu een ander menu of wat ook. Uh, maar dat is dus wel iets uh, wat, uh, wat ook een, een heel leuk gegeven is, omdat natuurlijk natuurlijk... ...op twee minuutjes loopafstand ja, is. Dus dat ook is die, heel... die vaste strandtent, hè? Klopt, die is ja. Bij jou. Ja, ja. Die is uh, zo dichtbij. Uh, dus vandaar dat het dan heerlijk even hier uh, ontspannen is... En uh, daarna naar wens of ervoor uh, uh, kun je ook nog heerlijk uh, van een diner of een lunch of uh, on ontbijt. Want ja, wat dus, een lekker uh, idee. Hoe kwam ja. je daarop om dat te doen? Uh, nou, het was eigenlijk dat ik, uh, ik zat uh, te denken van... ...goh, de, de, er zijn eigenlijk zoveel mogelijkheden hier in Zandvoort. En we, daarbij is het heel belangrijk dat we elkaar versterken. Ja. En, uh, want ik kan wel zeggen van, goh, uh, ik, ik, ik bied mijn diensten aan... Maar uh, samen sta je sterk. Dus ja. uh, vandaar dat ik naar Maarten uh, en Werner toegestapt ben. Ja. En uh, nou is het zo dat die uh, al heel wat uh, klanten krijgen. Maar die vonden het een heel leuk idee. Dus die zeiden van nou daar staan we absoluut voor ja, open. Wel, dus uh, uh, heel leuk. Dus uh, voor hun nog meer klanten. Dus uh, helemaal goed. Ja. En ik kwam ook jouw uh, een mooie reclamemateriaal zeg maar, de folder tegen bij de Park. Ja. Klopt, Ja. Uh, nu is het zo dat uh, Center Parcs ook heel dichtbij is. En uh, daarbij uh, zie je dus dat uh, Center Parcs het hele jaar door uh, behoorlijk wat uh, vakantiegangers krijgt. Mm -hmm. uh, in de zomerperiode is natuurlijk uh, het uh, hoogseizoen. Uh, dat is ontzettend leuk. Het is de icing on the cake. Uh, daarbij wel natuurlijk realiserende dat de mensen uit Zandvoort, ja. dat is een rode draad. Maar ook heel interessant dat je dan voor een enkele keer of voor meerdere keren die klanten van Zandvoort krijgt uit Centerparks en dat is ja. heel leuk. Ja. Dus daar heb ik al van de zomer en ook deze winter een aantal klanditie van gehad. Uh, dus ook dat is iets uh, wat uh, alleen maar groeiende is. Omdat we nog, uh, ook nog meer kijken van wat we nog meer kunnen doen in onze samenwerking. Uh, ook in combinatie bijvoorbeeld met een overnachting. Dat is te zien uh, op de links op mijn website. En uiteraard bij VVV Zandvoort. Oh, kan je even je website noemen misschien? Nou, uh, heel graag. Uh, mijn website is www. Orangeriezandvoort.nl en daar staat uh, ook omschreven uh, uh, alle uh, behandelingen die ik doe, uh, de producten die ik gebruik uh, dat, uh, dat is toch ook heel belangrijk dat je ook dus weet van goh, uh, op het moment dat ik naar de Orangerie ga ja. welke producten gebruik ze, welke merken ja. en uh, uh, ja het is allemaal heel uitgebreid uh, omschreven en uitgebreid te prijzen, ook niet onbelangrijk ja, dan weten de mensen waar ze aan toe zijn natuurlijk. En de, de, de, je noemde de VVV even? Ja, uh, de VVV uh, die is uh, ook heel actief uh, in Zandvoort. Uh, heeft uh, steeds uh, hele leuke items. Uh, we hebben uh, afgelopen uh, najaar hebben we de 50 plus dag gehad. Uh, dat was voor de VVV de tweede keer oh, ja. dat ze het uh, in Zandvoort organiseerden. Uh, ook een, een heel leuk evenement. Uh, ik heb daar hele positieve uh, reacties gehad. Uh, ook uh, op de dagen dat ik de promoties had, uh, uh, liep dat uh, heel leuk hier. Dus uh, uh, ook dat wil ik continueren. Uh, wat er nu aankomt is uh, de Kids Adventure Week. Wat is dat precies? Uh, dat is een week uh, voor kinderen... Die, uh, die worden dan even in het zonnetje gezet. Die kunnen allemaal hele leuke evenementen doen. Bij, allemaal, bij, alle of bij heel veel ondernemers in Zandvoort. En uh, uh, daarbij doe ik uh, op de 29ste, dat is op woensdag, uh, van uh, 2 tot 6 uur. Uh, kun je voor twee personen voor maar 9 euro uh, worden je nagels helemaal verzorgd, gelakt. Uh, ja. Dus als je dan zegt moeder en dochter, uh, oma en dochter, wat je ook leuk vindt, welke combinatie, uh, dan ben je welkom. Wel uh, graag op afspraak. En uh, voor de zondag op 4 maart hebben we een open oma-dag. En uh, dan is het uh, de een betaald en de ander is gratis. Ja. En dat is ook van 2 tot 6 uur. Ja. Oh, dat zijn wel leuke dingen. Dus uh, zo'n... Uh meisje kan dan met haar oma bijvoorbeeld komen, of met haar opa. Ja, hartstikke leuk. Ja. Uh, opa die kan uh, bijvoorbeeld een uh, lekkere rugmassage krijgen. Ja. En uh, dan kan uh, de kleindochter kan, uh, voor de nagels komen bewijzen van. Ja. Dus er zijn heel veel mogelijkheden Heel Vele combinaties ja. mogelijk. Ja. ja, over de massages hadden we het nog niet erg uh, gehad. Hè? Want dat doe je ook nog naast alle nageldingen. Klopt. En uh, wat voor soort massages zijn dat? Uh, ik heb verschillende soorten massage. Dat is een uh, ontspannende massage, een dynamische massage en een hotstone massage. Uh, het zijn uh, verschillende technieken van uh, massage. Uh, de hotstone is uh, heel populair. Het is, uh, je wordt gemasseerd door uh, hete stenen liggen in een bak met water... ...en dat zijn bazaltstenen... ...dat zijn vulkanische stenen... ...die warmte vasthouden... ...en eh, die hebben een temperatuur... ...van ongeveer 39 à 40 graden... ...en eh, dat is heel comfortabel... ...en doordat die hete stenen... Eh, ...over je rug... Eh, ...bewegen... Uh, worden je spieren uh, worden daardoor heel snel warm en kun je diep masseren. Okay. En uh, dat is, uh, het is een intensieve massage. Mm. Heerlijk en uh, ontspannend. Ook hele goede feedback over uh, dat ja. de klanten het als heel prettig hebben. Ja. Nou, nee, Dat is ook een soort trend uh, een tijdje al, hè? begrijp Klopt. ik. Ja. Ja, ja, het is uh, ja. Ja, inderdaad is het uh, uh, ongeveer een, een, een Twee jaar geleden is het uh, opgekomen. Uh, het is iets wat uh, uh, ook duidelijk een, een, een, voor naar de toekomst toe uh, heel veel potentie heeft. Mm -hmm. uh, omdat het een, een iets is wat uh, uh, ja, een extra, een toegevoegde waarde geeft in de massage. Ik vind het zelf ook heel prettig om met de stenen te masseren. Het, het zijn wel allemaal technieken... die erbij komen kijken. Het is niet uh, eenvoudig om het te doen. Nee. Uh, maar het is een heel, uh, heel mooi gegeven... en het geeft dus ook duidelijk een toegevoegde waarde aan de massage. Ja. En waar heb je dat geleerd? Uh, ik heb het geleerd uh, in Utrecht bij ProTouch En uh, dat is een, uh, een... Nou, mijn lerares die... Uh, daar ben ik ook heel blij mee dat ik bij haar ben terechtgekomen. Omdat zij met heel veel passie uh, de massages uh, toepast. En uiteraard ook uh, in haar lessen. En uh, zij heeft met uh, heel veel geduld mij al, uh, alle technieken uh, geleerd. En, en uh, een gedeelte van de technieken. Want uh, uiteraard is het uh, met zoiets. Je blijft leren. Dus je blijft ook continu groeien in de ontwikkeling uh, dus ook in de opleidingen uh, blijf ik continu doorgaan uh, uh, maar het is uh, heel belangrijk dat uh, de, de expertise uh, dat die daar is uh, mm. want het is uh, ja, je, bent, uh, je masseert iemands lichaam en uh, vaak zijn er ook uh, enige klachten dus het is ook heel uh, belangrijk dat je daar met p-tijd uh, mee omgaat ja, dat je weet wat er speelt natuurlijk en waar iets ja, zit. Ja, precies. Ja. Okay. Ja, en, uh, je had zo'n uh, kidsdag, vertelde je net. Zijn er nog meer van dat soort activiteiten in Zandvoort? Waar je bij aansluit? Ja, uh, uh, ik heb uh, uh, ook een, uh, een samenwerking met Holland Casino. Dat is iets uh, anders. Uh, ik heb uh, uh, voor uh, in november, in december, excuus... Uh, heb ik de uh, Ladies Day uh, verzorgd, in zoverre heb ik daar een, uh, voor de ombudsjurie uh, uiteraard, uh, heb ik uh, gratis manicures gedaan mm -hmm. en dat was uh, ook een hele happening, uh, heel succesvol, heel erg druk, ja. uh, ontzettend gezellig. Mm -hmm. uh, dus van dat, dat vind ik ook echt weer een herhaling waard. Een, een haling waard. Uh, dat ga ik wel uiteraard weer in een andere vorm gieten. Omdat het heel belangrijk is om ook voor de klanten van Holland Casino dat je steeds iets anders blijft aanbieden. Uh, voor 6 juni uh, staat er uh, weer een avond gepland. En uh, dat ga ik uh, samen doen met Ayan van Oost En uh, dan gaat hij vertellen over uh, wat zijn massageolie... Uh, uh, precies inhoud en ik zal daarbij uh, demonagels uh, zetten van de shellac uh, en dat zijn dus de speciale gelnagels die hypohalogeen zijn het is een, een, een lak die hypohalogeen is en daar ga ik demonagels van zetten nou dus de zandvoortse vrouwen kunnen daar ook aan deelnemen ja uiteraard okay. dus uh, ja. ja dat is uh, op uh, 6 juni en dat is van 8 tot 11 uur en dan uh, nou, uh, schuiven aan. en uh, Dat is uh, echt een hele happening. Ontzettend leuk. Ook Holland Casino zelf mm. maakt er een, uh, heel veel werk van. Uh, DJ, hapjes, drankjes. Uh, het is een ontzettende leuke avond om het uh, mee te beleven. Mm. En uh, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Uh, over vijf jaar? Uh, dan uh, zie ik mijzelf... Uh, in een goedlopende praktijk, dat de orangerie een bekend gegeven is in Zandvoort... en dat heel veel mensen hier met plezier komen. Heel goed, en we hebben altijd aan het eind van het programma nog de shout-out... en dat houdt in van dat ik de vraag zelf... waarom zou er nu speciaal voor jou, bij jou voor een massage of een nagelbehandeling komen... Uh, uiteraard uh, om de kwaliteit die het neerzet, dat die heel belangrijk is. Uh, daarbij heb ik ook een mooi concept. En het concept is dat de zesde behandeling is gratis, na keuze. Dus dan kun je ook helemaal vrijblijvend jezelf een facial cadeau doen, een pedicure cadeau doen. Uh, wat je dan zelf zou zeggen, van nou, dat zou ik toch nog eens een keer graag willen meemaken. Dus je krijgt een kaartje mee naar vijf betaalde behandelingen. Ja. Dus je zesde behandeling is gratis. Nou, dat klinkt wel geweldig. Want ik, ik zie al hier zes aanbiedingen. Dus je kan eigenlijk steeds een andere aanbieding proberen. Klopt. Ja, <laughs> en dan de zeven. En neem je nog een keer ja. wat je het allerleukste <laughs> ja. vond. Nou, dat klinkt helemaal ja. fantastisch. Dank je wel voor het interview. En heel veel succes met je samen. Ja, nou, heel erg bedankt. Jij ook bedankt. Dank je wel. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. And if you want a partner, take my hand. And if you want to strike me down in anger. Here I stand, I'm your man. And if you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you wanna drive or climb inside If you wanna take me for a ride You know you can Cause I'm your man All oh, the moon's too bright The chain's too tight The beast won't go to sleep Promises to you that I made and could not keep Ah, oh, but a man never got a woman back And not by begging on his knees I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet And howl at your beauty like a dog, in yeah. I'm your hey. man If you gotta sleep a moment on the road, I will stare for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. And if you want a father for your child, I only wanna walk with me a while. Cross the sand. Will I your man. All the moon's too bright, the chains too tight, the beast won't.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 Wait for the Lord God has placed a oh watchman on your walls O oh Jerusalem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 So let my friend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 These okay. are